Door al met het NOS-journaal. Een Iraanse asielzoeker heeft vijf jaar geleden de IND... en mogelijk ook de AIVD gewaarschuwd... dat er een moord gepleegd zou worden op een Iraans-Nederlandse activist. Journalisten van het radioprogramma Argos... en de Deense publieke omroep hebben dat ontdekt. Desondanks werd de activist Ahmad Molanisi in 2017 in Den Haag geliquideerd. De asielzoeker zegt dat hij opdracht kreeg... van de Iraanse geheime dienst om de moord te plegen eigen zeggen wilde hij dat niet vond hij het zijn plicht als burger om de instanties te waarschuwen. Vanaf 10 uur mag iedereen die is geboren in 2003 een vaccinatieafspraak maken, ook als diegene nog geen 18 is. Daarmee is het voor alle volwassenen mogelijk om een prikafspraak te maken. Later deze maand krijgen kwetsbare tieners tussen de 12 en 18 een uitnodiging. Coronavirus kan in het najaar opnieuw oplaaien door varianten waar bestaande vaccins onvoldoende tegen beschermen. Dat schrijft minister De Jonge in een Kamerbrief. Het kabinet sluit een nieuwe lockdown niet uit. Eventuele oplevingen moeten volgens de minister zo snel mogelijk worden bestreden. De testcapaciteit blijft daarom tot begin volgend jaar op peil. In Antwerpen wordt verder gezocht naar vijf vermiste bouwvakkers die onder het puin belanden... nadat gisteren een school in aanbouw was ingestort. Eén overleden slachtoffer is vannacht geborgen... Tien mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Negen gewonden liggen in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en of er fouten zijn gemaakt bij de bouw. Bij steden in Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,3. Het is nog onduidelijk of er huizen beschadigd zijn. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld bevingen in de regio. Een week geleden was er ook een beving bij Loppersum van 2,0. Het weer, veel bewolking, maar geleidelijk breekt op steeds meer plaatsen de zon door. 19 graden wordt het op de Wadden, in het oosten kan het 27 graden worden. Later vanavond en komende nacht trekt een regengebied van Zeeland naar Groningen. En ook morgen zon en bewolking bij maximaal 27 graden. Dit was het ROS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Joronde van der Velde van de ANWB.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. Zandvoort en Zomerhit. Wacht hoor. Dit is de zomer van ZFM. Met nu, Tobak leeft. Wacht, wacht, wordt er nou verwacht dat ik zomerhit ga draaien? Jezus. Nou, dat weet ik even niet. Daar moet ik even over nadenken hoor. Goed, Tobak leeft op de radio. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is ZFM. Leeft. Ik heb normaal altijd een zware zware Harry, om mee wakker te worden. Om gewoon echt die hele nacht weer even achter je te laten. Goed, het is een nieuwe dag. Het is een beetje regenachtig, hè? Ja. ja, het was gisteren ook een beetje regenachtig. Ja, dat heb je dan, hè? Dan moet je toch eens een beetje... Ik heb een verander achterin in de tuin. Toch eens even kijken hoe dat allemaal reageert op elkaar. Nou, grote plassen hier en daar. Dus met de emmers aan de gang. Ik kreeg bijna een beetje een uh, 1953 gevoel. Dus je weet wel, als je begrijpt wat ik bedoel, hè? Ja, nog even nieuws. Even kort nog. Even dan, hè? Goedenavond. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. En nu is het zoals in dat bekende liedje: We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Nee, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Straks wordt het allemaal losgelaten en ik hou me hard vast. Want je moet ook. Ik heb al die vlog zitten kijken. Al die, die, die platforms, al dat, ja, dat scenario wat zich straks gaat ontvouwen. Wat gaat er gebeuren? Al die mensen die denken dat er een groter plan is. Wat gaat er dan straks gebeuren? Ik bedoel, ik, dit neem ik ook echt... Dit, hier kijk ik naar, ik denk, dit gaat helemaal niet goed, joh. Ze gaan straks alles loslaten. Dit zou bij het plan horen. En dan? En dan? Wat gaat er dan gebeuren? Ik bedoel, dat vraag ik me ook. De vrouw tussen huis komt ook net binnen. Komt zo koud in de discussie natuurlijk over de vraag... dat het, uh, het feestje is... Uh, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Het feestje kan bijna beginnen. En de ja. vraag is natuurlijk, uh, wat gaat uh, zich dan ontvouwen? Want dan komt het doemscenario tevoorschijn. Ah, hou het toch op. Het grotere plan. Ga gewoon genieten. De big reset. Ga gewoon genieten. Niet Zullen al die mensen die straks, zeg maar... die, die, die echt wekenlang, maandenlang... al die doemscenarios hebben verteld... wat, er, wat erachter zit, dat het grote geld het bankwezen... dat de mensen voor de bus worden gegooid... die het bedacht hebben en daar zijn de grotere mensen achter. En die, dat is allemaal onzin? Je hebt allemaal zo anderhalf jaar voor niks zitten aanhelen, Denk je? Nou, het had wat minder gekund. Dat had wat minder gekund. Ik heb afgelopen maar... week ook weer een... Anderhalf, of nee, een uur zit te luisteren naar een, iets dat ik denk van. Echt waar joh, echt waar al die perone, coronapatiënten ontkennen dat die niet bestaan hebben en dat het virus helemaal uit een laboratorium vandaan komt. En dat er het grote geld erachter zit. Het ging maar door een uur lang. Wie was dat? Nee, dat was echt een hele nee, serieuze Engel, man. Nee, nee, nee. Echt een hele serieuze man. Hij staat wel echt op zijn praatstoel. Dat is grappig op dat soort platforms. Er worden ook nooit tegenvragen gesteld, hè? Hierop nee, ze laten staat... het gewoon doorratelen. Ze ratelen maar door. En die ander zegt: Ja, ja, heb je goed punt. heb je goed punt. En dan ratelt die ander weer door. Zegt alleen maar echt? Echt oh. echt. Oh, oh. Ja, dat wist ik wel. Dat snapte ik wel. Ik denk van, ik heb vragen, ik wil die vragen beantwoorden, maar die worden niet beantwoord. Dus je, je moet, je moet gewoon die een keer in ons radioprogramma binnenhalen. Ja, ja. Nou, en dan geldt nee. dat van uh, iedere keer weer: dit uh, nee, klopt wacht. niet. Nee, uh, nee. Ben, ik heb ooit een filosofiecursus gedaan. En dat, zeg, nee, dat is ze een drogredenering. Je hebt nu iets bedacht en daar ga je op voort uh, voor redeneren, maar het is nog niet bewezen wat je nu bedacht hebt. Dus we gaan niet daarop door. Want nu bedenk je nee. iets en nog een keer en nog een keer en, nog, en dan wordt het heel groot. En voordat je weet zit je in een pedofiele ja. netwerk. En net zoals dat, uh, dat als jij een prik hebt gehad, dat, dan een, dat je dan een munt erop houdt dat die blijft zitten. Dat nee. het magnetisch is. Je hebt geprobeerd, er was helemaal niks van waar. Nou, ik heb bij mij plakt, die een beetje wat warm was. Ja, had ik ook. Ja, ja klopt. Ja, dat. ik denk, oh, je, oh, ja. oh, klopt ik ook. Ja, gisteren, een cliënt heeft bij mijn arm gepakt, die had nog deeg aan zijn handen ah. toen. En dat ja, nou, dat is blijven hangen. Goed, ja, maar zie dat is ja. Dus uh, nou goed, ik, ik heb de afgelopen week mijn prik gehaald. Ik hoor nu ook bij de club. Ik mag overal naar binnen. Dus, ja, uh, op je nummer maar één? Had jij die jans of zo? Oh, dat weet ik allemaal niet. Ik heb hem gewoon gehaald. Ik heb een half uur de zucht in de hoek gezeten, maar het moest allemaal. Ik, ben, ik loop nu helemaal in de maat. Ah, je bent, ja, ja, je bent, ik je het wat, wel wat houter de, de dag daarna. Ja? Dat ik denk: hé, hey, wilde je hier naar rechts, maar ik ga toch naar links? Oh, ja, je wordt beetje, al gestuurd. Ik word nu al gestuurd, wat wasstand. Hij Poppet on a Spring. Nou ja, het is zo, als dat, als dat de manier is, als dat het transhumanisme is... dat we gewoon naar een grotere macht moeten luisteren... om toch in harmonie met de planeet te moeten leven, dan is dat zo. Ah ja, je bent nog steeds eigenwijs, dus daar is niks aan veranderd. Nee, ik denk dat niet. Nee, nee, nee. Nou goed. J jou krijgen ze niet stil. Ik oh, ben... Nu misschien even voor een muziekje, maar je krijgt jou in principe niet stil. Nee, in principe krijgen ze me niet stil. Maar dan toch maar even een lekker vrolijk plaatje om even achter te worden. Yes! Yeah, listen. ...ontdek deze hoor. Oh. Baby Beach in het day Wat een vrolijkheid. De top naar zo'n hele regenachtige dag. En het was een hele mooie dag. En in één keer wordt het toch heel, achter, uh, ja, heel wat anders. En dan uh, nou, hoort er muziek bij, vind ik eigenlijk goed. Is toebakleef Fijn op de, dat toestel erop aanstaan. Straks natuurlijk weer de Zandvoortse om half negen... ...en om half tien... En natuurlijk ook in tweede geld een stukje geschiedenis. Het is vandaag 19 juni. We kijken even de wereld in wat, uh, wat er zich afspeelde. Ja, heel oude geschiedenis, maar ook een aantal dingen die pas al nog zijn gebeurd. Ik vind het altijd leuk om daar even naar te kijken. En natuurlijk ook komt de mevrouw, binnen. Ja, een uh, mooi gewaad aan zich. Het lijkt wel een soort uh, jute zak die je hebt uh, aangeschaft. Nou ja. Nou ja, <laughs> nou, ja zeg. Het doet denken, zeg maar, als ik uh, vroeger dan in de regen ook uh, naar, naar school moest. Of naar mijn werk, pas geleden nog. Dan hebben we geen passende regenkleding En dan komt mijn vrouw altijd heel uh, creatief met een vuilniszak. Waar ze dan het hoofd afknipt. En ze zegt van, die kan je ook dan aantrekken. En dan de armen er zo doorheen. Ik zeg um, ja. ja. Nou, ik zie dat het momenteel al wat opklaart. Dan zegt ze, waar dan? Daar, die kant. Ik fiets die kant op. Daar klaart het op. Snel. Ik ga er, ik ga er toch niet bijlopen zo. Met een vuilniszak over mij heen. Wil je nou weer dat ik een vuilniszak aan heb? Nou, dat deed me een beetje denken. Nou, lekker dan. <laughs> Sorry. Het ja. nee, voelt me nee. bijzonder uh, elegant nu en zo. Het is hartstikke... Het is heel uh, kunstzinnig, is het? Het is kunstzinnig. Ja, het is wel waard. Het doet een beetje denken aan... Uh, een kloddertje. Ja, ja, Alleen zonder kleuren. Ja. Oké, okay, ik zie dat een oude bericht nog staan van de, de, de teenling die geboren is. Oh ja. Ja, maar... ja. En het werk, heb je het gehoor, afgelopen week gehoord? Gisteren hoorde ik het nieuws. Het, de, de nep... Mona Lisa, sorry. Ja? Hacking. hacking, sorry. Is goed. die het? Die, die vindt dat hij nu echt heeft, maar wij weten gewoon met z'n allen, wij hebben er veel meer verstand. Want dat dat de nepper is, die is verkocht voor 3 miljoen Zo? dollar. Is hij verkocht, oh. hè? Weet je, de hacking had natuurlijk ook voor 3 ja. pond ooit dat ding gekocht en had gezegd: van dit is de echte. Want hij is ooit verwisseld geweest, omdat de, de, de bewaker van de, het Louvre, geloof ik, in Parijs die had hem meegenomen. En toen is hij uh, verwisseld. Maar goed, je ziet die wel het duidelijk verschil tussen het echte en de nepper. hoor. De nepper is toch wat, wat platter. Wat, wel tweedimensionaal, dus er zit weinig diepte in. Maar goed, 3 okay. miljoen, dan denk ik mezelf dat die wel echt wordt, hè? Ja, maar dit is, is wel een wel. grappig bericht ook, want we zitten nu toch even in de schilderijen. Ja? Automobilist heeft in een afvalcontainer langs een Duitse snelweg... twee waardevolle, ongeveer 350 jaar oude olieverfschilderijen gevonden. Oké. Okay. Het gaat uh, om een portret van een jongen, van de Nederlandse Rembrandt-leerling Samuel van Hoogstraten. Okay. En een lachend zelfportret, een werk uit 1665, van de hand van de Italiaanse schilder... En tijdgenoot, jawel. Pietro Ber Berlucchi. En uh, ja, de politie heeft vrijdag dus hij uh, foto's laten, laten zien. En uh, ik denk inderdaad, het heeft wel iets rembrandt zeg maar. ik. Ik, zeg ik, vind het ook een, ik vind het ook een beetje neppig, lijkt het wel. Ja, maar, nou, maar wat wel heel kenmerkend is voor Rembrandt, ja? vind ik altijd. Ja, dat, ja, uh, ja. dat het bond en zo, en wat die allemaal, uh, dat mensen een bondkraag hebben of al die dingen meer. Ja. Dat, die, dat het net is, of dat als je blaast, dat je het dan ziet bewegen. Zo, uh, zo leeft ja, het echt. Okay. En, ik ben wel nieuwsgierig, die leerling, hoe heet hij ook Samuel? Van Hoogstraat. Van Hoogstraat. We ja. Of hij degene is die bij die, um, die uh, hoe noem je dat? Een bommaanslag, slag was een slag. Nee, was een opslag, volgens mij ergens in Leiden. Er lag heel veel buskruid opgeslagen. En daar, en daar, is, hij daar is hij bij om het leven gekomen. Daar is hij bij om het leven gekomen, volgens mij. Okay. Dus eigenlijk, we moeten googelen. Het lijkt me zelf wel grappig, ja. Hij, had, uh, hij heeft ook niet zo heel veel portretten gemaakt, deze Samuel. Omdat okay. hij natuurlijk ook al vrij uh, snel het leven uh, liet. Zeg maar. Nou, maar Ik vraag me wel af, hoor. Want deze de, man, die heeft ja, wat, heel wat, keurig. Ja? Heeft die schilderijen bij de politie afgeleverd. Wat? Dat had ik nooit gedaan. Nee. Ik had hooguit gezegd: van, joh, ik heb wat gevonden. Laat Breng maar eens iemand langs. Om het te kijken. Ja. Dat moet je nooit afgeven. Want, want op dat moment zijn ze in eerste instantie van jou. Want hij vindt ze langs de snelweg. Ja, ja maar dit is ook zodra. Het kunstwerken zijn van meer dan 100 jaar oud, dan is het meteen eigendom van de staat of zo. Hè? Ik weet niet. Oké, okay, ja, maar dan kan je wel nog zeggen: van nou ja, ik wil uh, ik wil vindersloon. Minimaal 10% van de waarde. Dat is een nepper, meneer. Dit is helemaal niks waard. Ja. Drie, drie pond. Maar het is inderdaad. Het schilderij, wat, ik, uh, wat je dus ziet. Uh, het, het zou zeker van een leerling van Rembrandt kunnen zijn. Want ik vind hem erg. Het is bijna alsof het een foto is. Gewoon. Het doet me denk ik ook een, een schilder met, uh, met, met zo'n glas dat hij zo, zo uitbundig staat te drinken, uh, staat te drinken doet me ook aan denken. Maar goed, dezelfde Vermeer, tijd. Van, ja, Vermeer, die heeft er wel van die feestjes die hij maakt. Ja, van die feestjes, daar doet me een beetje aan ja. denken. Nou goed, het is dezelfde periode volgens mij een nou, beetje. Het nou, huishouden van Jan Steen heb je ook, Dan, op, ja, dus die die ook, Jan ook nog. Ja, dat is ook nog allemaal kunnen. Ik heb wel. ook allemaal geen verstand van hem. Uh. Nou, die Vermeer was van die oorbel. Oh, Oké, okay. goed. Je bent wel op de hoogte gelijk. Ja. Oh goed, die stoepbak leeft. bij de muziek op de radio. Hier, de nieuwe single van Inhaler. It won't be always like this. Surprising Like a sunset Breaking through the clouds You won't tolerate A sour Tasted on your lips Van inhaler, het won't be always like this. Nee, ooit gaat het allemaal veranderen. Nou, het zit eraan te komen. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. was te kreet gisteren. Dus dat is goed om te horen. En verder dagteraan hadden we John Bryant en dat heet uh, Candy's. Injuries. Zeker, de dus zaterdagmorgen, morgen. Fijne toestel op staan. Het is lift. en uh, ja, er zijn allemaal weer uh, grappige dingen. Dit is een beetje positiviteit. Ja. Alle mensen zijn positief. Precies. Die man komt hier de straat in. Ja. Hij straat één positieve positiviteit uit. Ja, en dan laat je eigenlijk even meesleuren. Ja, joh, dat dus heb ik heel vaak. Laat me gewoon meesleuren. Eén echt idee wat het over gaat? Nee. Ja, mooi. Nee, het gaat over... Natuurlijk Den Haag, waar onze koning op bezoek ging. En zeer enthousiast oh. met de mensen om zich heen communiceerde. En er werden foto's gemaakt. En er uh, werd totaal helemaal geen afstand gehouden. Terwijl het is. Nu is natuurlijk de belangrijkste maatregel die we straks moeten gaan hanteren. De die afstand. Is de afstand. Oh, dan krijg iedere keer weer die... Meter... Wat zegt u? Dan krijg je iedere keer weer die berichtjes van... Oh, die stond weer te dichtbij. Ja, precies. Oh. En de anderhalve meter afstand is dus de belangrijkste maatregel... waar we ons de komende tijd nog aan moeten houden. Dat dat soms lastig is, was gisteren te zien in Den Haag. Jazeker, dat was... Uh, ja, maar de, goed, dat, doe jij dat nog steeds? Die anderhalve meter, die zit toch al langer laf af voor die, bij iedereen? Of komt het nog met mensen werken met een verstandelijke beperking... die toch helemaal nergens was te gaan nou, aantrekken? Nou, ik, ik probeer het wel. Ja, jij ja, doet het wel. Ja. Oké. Okay. Nou, ik merk dat het eigenlijk helemaal niet gedaan wordt. Nee, maar bij jou werkt al helemaal niet natuurlijk met nee. jouw cliënten. Nee, nee klopt. Die, uh, uh, die zijn natuurlijk maar die al hebben allemaal een prikje gehad, dus we kunnen allemaal niet ziek worden, toch? We zijn onsterfelijk. Of, ja, ja, nou, goed, ja na dus de zomer gaat er... Ja, maar kunnen mensen nog wel tegen de gewone griep straks? Oh ja, we hebben straks het hele immuunsysteem lam gelegd. Dan krijg je in de steun, gaat het land weer op stil, want er is griep uitgebroken. Ja, dat kan ja, ja, ook nog. Ja, lachen nu, maar het gaat ja. wel gebeuren, ja. denk ik. Het dat zeggen ze zelf, het gaat gewoon niet meer weg. We hebben iets in werking gezet, er is iets uit het lappen uh, ontsnapt. En uh, nu moet uh, de, de, de, de bevolking aan de hand van uh, de, de staatsleiders lopen. En aan de wachting op wijziging. Wij zeggen ook altijd: dit eruit, het programma. Heb je buiten niks te zoeken? Blijf je binnen. Liefst ook op de bank. Zittend af. Niet tegelijkertijd lopen door het huis kan ook heel gevaarlijk zijn. En je kan af en toe dit vragen. Is er nog koffie? En dan wordt het uh, misschien ook wel geregeld. Maar dan maak er afspraak over. Want ook in huis gebeuren heel veel ongelukken. En dat, uh, dat willen wij niet op ons uh, geweten hebben. Dus wij zeggen altijd, uh, wacht op aanwijzing. Goed, wij kijken nog even meer naar andere dingen. Ja, dit is een heel grappig bericht. Er is uh, een man die, uh, die is 75 jaar. En die komt uit Ierland. Maar die was in Australië aan het werk. En hij heeft heel uh, erg heimwee. En hij zou heel graag terug naar huis. Maar hij had niet genoeg geld om die vliegtickets te bekostigen. Toen kwamen zijn collega's op het idee van... nou, we kunnen misschien een houten doos op de post doen. Dus de toen 19-jarige man bracht Kustens een zaklamp... en twee flessen water mee in de doos. Eentje voor de urine en de ander voor water. En hij verwacht echt binnen 36 uur... vanuit Melbourne in uh, Londen aan te komen. Maar de vlucht zat vol. Dus de doos ging met een ander vliegtuig Wacht, maar, dit, is echt, dit werd echt gedaan? Ja. Huh? En Dit zorgde dus ervoor dus dat de reis niet 36 uur duurde... maar vier dagen. En toen dacht hij dat hij in... Uh, Londen was, maar toen stond hij oog in oog met een Amerikaanse douane Ja, ja. Dit hebben ze zitten. Ik dacht, ze gaan die gasten voor de gek houden. Ze zetten hem een tijdje in het, in het wegdel. Doos, oh ja. En dan maken ze al uh, geluiden. Ja, van, ja, dat was een retourtje, ja. Ja, ja. en dan, even, dan uh, maken ze hem open. Oh, oh joh, je zat er nog in. Weet je wel, dat ze hem gewoon even een paar uur voor de gek houden. Maar ze hebben hem echt op de post gedaan. Ja. En de man die is dus door de FBI in Amerika uiteindelijk ondervraagd. wat hij volgens hen een spion zou kunnen zijn. Pff. En na onderzoek werd hij door de Amerikanen geplaatst op een vlucht wel naar zijn geboorteland. Dus hij is in Ierland teruggekomen. Ook weer in die doos toch hopelijk, hè? Nou, dat, dat weet ik niet. <laughs> dat denk ik Maar niet, uh, die, die Brian die wil heel graag excuses aanbieden aan zijn toenmalige compagnons. En ze graag een drankje aanbieden. Ja, op afstand zeker. Hè? Jezus, wat een raar. Wel een dit grappig dit. bericht. Nathan John Ralf kreeg een uitgehold boek toegestuurd met daarin 99 gram cocaïne. Hij ging, het boek, uh, ging met boek op pad. Ook heel raar dit. En verstopte het ergens in de bosjes. Vlakbij uh, een plek van zijn woonplaats Adelaide. En daar werd ook wel eens drugs gehandeld. Dus het is een beetje onduidelijk waarvoor hij daar ging verstoppen. Maar goed, de politie kwam hem tegen. heeft hem opgepakt. En hij moest voor de rechter komen. En de rechter heeft hem vrijgesproken. Want die had zo eens, Ja, het is allemaal wel leuk. Zo'n boek uitgehold. Maar hebben jullie al gekeken wat er in dat zakje zat? Poedersuiker. Want Ralf had dit boek opgestuurd gekregen. Niet met cocaïne. Wat eerst het plan was zak? Maar met poedersuiker. Dus hij is oh. gewoon vrijgesproken. Dit is van die berichten dat je denkt van dit is... Dit is dit is het wel waardig? Is dit de wel waardig gekkigheid? Want iedereen kent dat wel, hè? Dat je dan iets wil verstoppen en dan krijg je een oud boek van je ouders... en dat hol je dan uit. Dat heb je altijd met Sinterklaas. Ik deed het vroeger altijd een klein Zodtje radiootje in. Sorry? In Sinterklaas heb je altijd wel zo'n surprise. Ja, zeker. Toch? Dat je de Koran krijgt, dat je... Nee, ik krijg de Koran. Daar zit er een cadeautje in. Helemaal uitgehold. En daar moet je geen foto van maken op internet... want dan krijg je toch een hoop ellende mee. Dat moet je niet doen. Nou, waarom pak je dan de Koran? Oh. Ik weet niet van zo'n Oh. <laughs> daar bedoel ik verder helemaal niks mee. Nee, echt niet. Echt niet? Maar goed, nee, ik heb het zelf echt niet gedaan. Echt niet, zeker niet. Nou goed, even een plaat van Pieter, Bjorn en John. Oh nee, Tessel is dit. Boulevard. Hier, de toepaklijst. Ja, die heb je op Tesla. En die schapen. Dus toch? Dat kijk toch niet. Nee, sorry, deze bent Tesla. Vandaar. <laughs> Ik probeer ook creatief te zijn. Komt niet altijd, kom niet altijd goed, hè, natuurlijk. Goed, is uh, Toepak Leeftijd alweer bijna half. En om half doen we altijd even het zandvoetse berichten. Toekomst van Corendon onzeker. We zijn al geruchten. En tijdens de rondvraag van de commissievergadering afgelopen dinsdag werd er toch gevraagd van... hoe zit het met, met, met het perceel? Per uh, wordt dat nou verkocht? Of gaat Cordonon dan wel iets mee? Er waren wat geruchten over dat het perceel en de beachclub... waren verkocht voor 7 miljoen. En verheid uh, die erover gaat, die uh, zegt... ik heb wel gesprekken gehad, het is hun keuze. Ik kan er niet te veel over zeggen. Maar goed, uh, het is... Uh, ja, het is, het is belangrijk. Het zou natuurlijk ook iets bijzonders worden. Een luxueus hotel, strandhotel zou daar komen. Maar misschien door die hele corona dat het allemaal verandert. Maar daar zijn dus nogal wat onduidelijkheden over. Wat, wat heb jij? Ja, uh, gemeente Zandvoort vaardigt gebiedsverboden uit. De railschoppers van afgelopen woensdagavond... Hè, want toen was het ook oh, al, ja. hè? Ja, ja, ja. Die uh, kunnen dus uh, post verwachten van de gemeente... want na aanleiding van die ongeregeldheden op het strand... verbiedt burgemeester David Molenburg de railschoppers om deze hele zomer nog naar Zandvoort te komen. Dus ze kunnen gewoon helemaal nooit meer Zandvoort in. He? Hiervoor zijn vrijdag, ze hebben injecties gekregen... Waarin, en, en als ze dan Zandvoort binnenkomen, gaat er een alarm Oh, nee, nee. dan worden ze al magnetisch. Ja, dan krijgen ze gewoon zo'n schokken. Dit is zo'n halsmand. Oh ja, daar is een oh ja, ja. film van, die ken ik al, ja. Maar vrijdag zijn dus al 32 gebiedsverboden opgelegd. Meer zullen in de komende tijd volgen. Ze hebben ze dus via camera's hebben ze gecheckt, wie er allemaal waren. Het is opgelegd voor de maximale termijn van 12 weken voor heel Zandvoort... Dus ze mogen hier ook niet met de Grand Prix zijn. En hij zegt, het moet afgelopen zijn met die groepen jongeren... Oh ja. die in de komen om hier te rellen en overlast te veroorzaken. Jezus. En woestig aanstond een situatie die we niet accepteren. En naast de extra inzet van de politie vaardig ik nu deze gebiedsverboden uit. Boodschap is duidelijk, deze jongeren zijn deze zomer niet meer welkom. Ik ben benieuwd of ze het waar kunnen maken. Wij ja? van, de, van, van de media gaan meteen kritisch kijken. Nou, kunnen ze toch allemaal niet controleren? Gaan ze nou echt iedereen een identiteitsbewijs vragen of zoiets? Hoe doen ze nou, dit dan? Ja, ik weet het misschien wel. Oh, een gezichtsherkenning, denk ik. Sowieso. Ja, we zien meer. Ja, wat je al zegt, dan. Uh, ja. Oké, okay, dan kunnen ze niks meer bestellen bij de kroeg of zoiets. Weet je wel? Ja, zo. Ja. Nou ja, ja, het is goed, want het liep de laatste tijd wel een beetje uit, uit de klauwen, hè, geloof ik. Ja, Eerst ja, waren ze gewoon een beetje aan het rellen, te Later werden ze erop aangesproken, werd het nog weer heftiger. Dus uh, goed, en verder Ik het zie toch... hier trouwens nog ja? even voor de mensen dat hij vanochtend om 11 uur te gast gaat zijn. Bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Om uh, nog een nadere toelichting te geven over de gebeurtenissen op het strand. Oké. Okay. En de, de boete en alles. Dus, Precies, uh, ja. de medemensen krachtig toe te spreken. Ik denk dat het Precies. echt heel belangrijk is. Ja. Enquête over geluid, over last en wegverkeer. Vorig jaar uh, vereniging Zandvoort tegen... Oh het, oh, het is een vereniging tegen het geluid, sowieso. Nee, is mm. wel de gekke wegverkeer. Hè. En uh, ze zijn er nu tegen het circuitpark, maar ze zijn gewoon tegen... Uh, openbaar geluid. Al die motoren, weet je? Weet je, die in de ene man die op de zebrapad stond... en half uh, werd aangereden... of die, die vond het lawaai te veel... en die maakte alleen gebaren. En nou goed, er was een heel gedoe over... die heeft er uh, werk van gemaakt. En uiteindelijk willen ze dus alle mensen... die dus aan een lawaaiige weg wonen... een enquête in de bus gooien. En ik kreeg vanochtend het zand binnen... en er stond al een groot uh, displaybord met... Uh, te veel lawaai, 400 euro boete. Oh? Zo. Ik denk, dat wordt nog een klusje voor de politie. Hoe en, gaan ze dat meten elke ja, keer? Ik schreeuw wat of zo. mijn of motoren staan te hard. Decibel, maar als jij gewoon schreeuwt... Ja. dan is het toch maximaal 23 5, tot 30 decibel. Ik weet het niet. Die baby's kunnen wel wat, uh, wat geluid reduceren, hoor. Ja, maar dat hoor. is dat geen waar wat, wat je huis binnenkomt, hoor. Maar nee? inderdaad die hele knetterende motoren. Sowieso nou, heb je natuurlijk bijna geen baby's meer de zand voor. het ook natuurlijk vergrijst helemaal. Het zijn alleen maar oudjes <laughs> ja, hier. Ja, precies. Sorry, ik ben er zelf ook één van, hoor. Dus niet dat ik daar tegenaan schop. Maar goed, dus uh, echt fanatiek. Dus uh, mocht, je, uh, mocht je wonen aan een hele drukke weg... dan denk je, nou, mag wel wat minder met die motoren... We kunnen daar geen, noem je dat, een uh, verbod voor maken... van die motoren naar Zandvoort uh, in de zomermaanden. Ja. Dan moet je dan enquête invullen. Kijk, kijk voor www.zandvoorttegengeluidoverlastverkeer.nl. En een die mag in de nabijheid van de uitmonding van het uitlaatsysteem... geen hoger geluidsniveau produceren dan 97 decibel. Ik wil sowieso helemaal geen geluiden meer horen. Ook geen tegengeluid. Ik ben helemaal oh. klaar, jongens. Ik bedoel, uh, het kan gewoon helemaal niet. Maar als je dus gewoon praat... Ja? Dat is soms al te veel, vind ik. Als je hard praat, deze decibel is dat dan? Oh, 120. Uh, vanaf 80 decibel is het schadelijk. Ja. Maar ja, ja. Oké. Okay. Dus uh, schadelijk, hoe is scha schadelijk is het licht aan, ook hoe lang je er naar luistert. En de koelkast die aanstaat, een auto die langs rijdt, is normaal 50. Oké. Okay. stemgeluid en apparatengeluid is 60. En harde tv, stofzuiger en meerdere personen die telefoneren... Dat, dat is dat irritant geluid, staat dus is 70. Ja, meer gaat... telefoneren kan ik me voorstellen. Want het eentje staat te bellen en de ander gaat bellen en dan gaan ze over elkaar heen schreeuwen. dat toch een tele-telefoongesprek nog een beetje Maar meestje. een drillboor of een viool, dat, dat, dat, dat, dat hoort tot lawaai is 95. Wacht even, wordt een drillboard vergeleken met een viool? Ja. Nou, ja, als een viool dat is heel... Ja. Wat uh, speel je? Ja, drillboor. Vroeger viool, maar het was alles even hard, dus het maakte mij niet meer uit. Een rockconcert is 110 ketting zagen ook, 110. Oké. Okay. En de helikopter van dichtbij 105. Ja. De grote trom. Dus op zich hè, is dat wel zo. Ja. Uh, constant geluid in een vol restaurant rond lunchtijd. Dat had ik van de week dus op het strand, op het terras. Ik ben weggegaan. Dat, dus ja, dat klopt wel. Dat is 75 decibel. Ja. ja. meer dan Ik irritant. denk dat ik aansluiten bij het de vereniging tegen het geluid. Ja, een blaadje dat valt, dat heeft 10 decibel. Hoe vind je dat? Kijk, het ja. kan ook best wel weer vervelend zijn. En die vallende bladen. Maar het heeft misschien te maken met het feit dat de bomen helemaal kaal worden. Daar kan ik zo depressief van worden. Ja. Daar wil ik gewoon niks mee te maken hebben. Nou goed, die plaat gaan we niet doen. want Die hebben we al gehad. We gaan deze plaat doen. Ja, zeker. Goed. Queen Flesher stak weer zandvoorts. Bericht met verder dat in de radioprogramma. Zoveel informatie nog die je tot je moet nemen. Een stukje met het verwerken daarvan. Niet altijd even makkelijk. Nee, zeker niet. Empty here with Tupacley Oh what a timer, what a feeling cravin' more direct shouldn't mean it outside it's repeating Is this really a bonify feelin'? Where the status of being rough top you tell me things about love, I'm not sure of Is this white tradition means? so what's a girl to do with me it's hard to love what i can't touch so pull the speakers from the glass craving something They would. En uh, bakken met die lees ik op internet. Wat een punkrock beentje gewoon. Ja, lekker hoor dit. Uh, en dat heet... Uh, uh, pleasure. Nee, uh, empty. Sorry. Het is uh, toepakleefd. Ja, jezus man. Vandaag in de krant te lezen. Het zal je bedrijf maar zijn. Het is vrij heftig. Wat er momenteel gaande is. Er is namelijk een uh, handvol afpersingszaak. De politie. Het gaat over het fruit-telersbedrijf uh, Groot Fresh Group in uh, Hedel. Die hebben plus minstens 300 tot 400 medewerkers. En er is ooit zeg maar een pakketje drugs gevonden... tussen hun bananen. Dat was in 2019. 400 kilo aan cocaïne is daar gevonden. En ze dachten, oh, dat is niet helemaal goed gegaan met het vervoeren. Want ze worden heel vaak gebruikt, hè, dat soort vervoersbedrijven worden gebruikt... om drugs tussen te smokkelen. En dan op tijd wordt dat vaak weer uitgehaald uit die pakketjes. En uh, het uh, vervoersbedrijf merkt er eigenlijk helemaal niks van. Heel goed geregeld, zou je denken. Mooi nou, ja hoe je het kan bekijken. Maar goed, uiteindelijk, dit drugspakketje... is toch bij het uh, grootbedrijf terechtgekomen. 400 kilo. Ze dachten oeh, snel de politie. De politie erbij gehaald. En vanaf dat moment kregen ze dus... Uh, uh, berichtjes. Vandaag op de Telegraaf lezen. Beste Willem, bij deze laten we jou weten... dat we je persoonlijk aansprakelijk stellen... voor het verlies van onze handel. Je krijgen oh. een boete van 1,2 miljoen euro... Wij weten inmiddels veel over jullie familie. Jullie krijgen drie dagen de tijd om te beslissen. Als er niet betaald wordt... zullen wij kort korte termijn willekeurige medewerkers van de Groot Fresh Group liquideren. Nou goed, ze hebben nog niemand geliquideerd... maar ze hebben wel plusminus de afgelopen nou, ruim anderhalf jaar... hebben ze brand gesticht, eh, woning beschadigd, deur in de brand gezet... Eh, groot vuurwerk afgestoken bij een auto... Uh, ja, echt woning ook verbrand. Echt verwoest door de brand. Het is uh, een serieuze zaak. En ja, drie tot vierhonderd medewerkers hebben ze. Die moeten ze allemaal gaan beveiligen. What the fuck? Jemen. Jezus. Ja. Dus dat is nogal ze hebben. Nou ja. Het huisje heeft nog een staartje. Ja, zeker. Ze hebben camera's opgehangen in de Dendriel. Uh, op de A2 ook zelfs. En, nou ja, noem het allemaal op. Op schuiladressen zitten mensen ondergedoken. Alleen een pakketje drugs. Uh. Wat een naariging. Nou, een pakketje. Is wel anderhalf miljoen. Maar goed, er ja, zit een hele, ja, dit, dit is, hier zit er gewoon een groot plan achter, denk ik. Ja, ze zijn, ze zijn niet lief als ze ze nee. niet krijgen. Nee, precies. Nee, dat dus, denk uh... je, ik geef het snel aan. Maar uiteindelijk zei het gewoon, moet je het eigenlijk nog een soort advertentie zetten. Want ik heb, ik heb een pakketje gevonden. <laughs> Wil je het ja. komen ophalen, dan hebben we het er verder niks nooit meer over. <laughs> ja, maar ja, als, ja. Dat, als dat weggehaald is en vernietigd is of wat dan ook, ja, dan... Uh... Ja. Dus, ben uh, ik, ik, nou, ik ben wel nieuwsgierig, want als andere bedrijven ook zo'n pakketje ooit toevallig in handen krijgen, wat die dan gaan doen, die gaan het ook niet meer aangeven. Die gaan ook denken, nou, ik hou het even onder uh, beheer, tot ik verder aanwijzing krijg. En dan geef ja. uh, ik het gewoon... Uh, Neem ja. het alsjeblieft mee. Is wel... het zo goed? Het is goed. Ja, ja, en dan kunnen ze misschien wel een mooie auto regelen. Hè? Want het schijnt dus ook dat er enorm veel uh, sportwagens, uh, ook door maffia of weet ik van wat, gesmokkeld worden. Ja. En nou, nou blijkt dus in Manila, denk ik echt van ja, uh, de, al die auto's die zijn gesmokkeld... en waar we drugs worden vernietigd, dan nou hebben ze die auto's zijn ze ook gaan vernietigen. Oh, dus in Manila huh? hebben ze heeft het Nationale Duanebureau voor de tweede keer dit jaar... al een aantal gesmokkelde sportwagens vernietigd. 21 auto's, ter waarde van een miljoen, hey. hè? die zijn met een kraan volledig kapot gemaakt. Wat is dit voor... Ja, ja. kapitaalvernietiging, ja. Meer? Ja. kan je van die drugs ook zeggen. Die kramachinist heeft verder niks anders te doen. Oh, ik heb nog in mijn vrije tijd nou, ja, euh... Het is zijn werk. Hè? Kan, kan ik, uh, moet ik deze uren schrijven? Nee, daar hebben we geen geld voor. Nee. Wat nee. een gekke dit. Ja, maar dat is dat ook. Maar ja, het is, dan, dan komt de dan rest de vraag. Ik bedoel, drugs die gevonden worden, worden vernietigd, worden doorgedraaid. Ja. Oh, dat kan ja. ook. Daar ga je mee vergelijken. En misschien uh, de, ja, daarom doen ze die auto's misschien ook. Maar ja, die auto's zijn heel veel waard. Hè? Miljoen. Ja, doe er iets mee, geef dan een goed doel of zo en verkoop ze. Weet je, dat ja. Maar ja, die drugs, dat kan natuurlijk niet, want dat is verslavend. Ja, dat kan niet, maar ja. sportauto's moet zitten. heel zielig zaligheid zit erin, dan ga je er gewoon met de kraan overheen. Ja. Uh. Maar de Filipijnse president Rodrigo Duterte, die wil duidelijk maken met deze oh. vernietiging dat de hij. Oh, oh, oh, wacht even. Nee, dan, de, hard in actie komt ja, tegen ja, de autosmokkel en de criminele activiteit het land wil bestrijden. Ja, ja, nee. Ik, ik, ik <coughs> krijg in één krant, ik, ik wist niet dat het Duterte was. Die heeft natuurlijk. Uh, oh, die ken je wel? Je valt op andere maatregelen. Oh, ja. Oh, er staat ook een paar mensen bij die niks met drugs hadden. Nou, ja, sorry. Sorry. Ja. <laughs> nou ja, zullen we dan maar... Laten we nou lol gaan maken. Feestje, zo. Ja, Duterte is vrij rigoureus met dingen. Dus die wil ja. er hierover over nadenken op een ruim hoor. Hij soort. wil het gewoon wel eventjes uh, goed rekenen. Dat zei hij ook alweer, Joden hadden Hitler en uh, mijn land heeft Duterte. Zoiets zei hij. Ja, is dat die. dat? Zij oh. zei hij over zichzelf, hè? Over zichzelf. Over zichzelf. Oh, dus hij is ook bezig aan één grote zuivering. Egen, ja, eigenlijk. hij, hij vindt eigenlijk dat zijn land... Zo lam wordt gelegd door het drugsgebruik dat er gewoon geen productie is, dat er helemaal niks wordt gedaan. Hij zegt dat moet gewoon echt, gewoon schip worden gemaakt en dat moet rigoureus, anders wordt het gewoon helemaal niks met het land. Nou ja, goede theorieën, maar misschien moet je het wat anders uit aanpakken. Goed, hier de ambassadeurs om mij om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 It is wonderful! Yes! Die ex-ambassadeurs en het heette My Own Monsters. God created a monster. Oh my god! Zei. Ja, nou, uh, ik zit even te kijken. Ja, we kijken even de krant in. We kijken even op, uh, op internetzijde naar rare berichten. En, eh. Uh, wacht even. Wat is dit? Oh, wacht natuurlijk. Ja, Mariette Hamer, ik snap dus het al. Ik heb de partijen gevraagd om uh, dit weekend. Uh, nou, eigenlijk uh, tot een doorbraak uh, daarop te komen. Dat zullen ze echt samen met elkaar moeten doen uiteraard. Ja, ja, ja precies. Leuk hoor. Ze gaan uh, van het weekend gaan ze met z'n allen bij elkaar zitten. En dan na het weekend, dat zek, denkt Mariette de ha Hamer dus. Die denkt dat ze dan gewoon met een, uh, een kabinet ervoor schijn komen. Oh. Ik ben benieuwd. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. De vrouw met de hamer. De vrouw met de hamer die, uh, heeft het bij elkaar getimmerd. Uh, op inhoud waren ze het wel allemaal blij. Maar goed, nu moeten we het nog even kijken wie gaan samenwerken, geloof ik. Meerderheid, minderheid, kabinet. Oh, ik weet het allemaal niet. Maar goed, straks met Prinsjesdag moet het wel duidelijk zijn. hè? Geen de demotionair kabinet meer. Dat is nu ja, even is klaar. Is het dan eindelijk afgelopen? Nou ja, goed. Ze dus hebben nog twee maanden. Ja, zoiets. Twee maanden wat voor elkaar mm. te krijgen. Goed. Uh, ja, goed. Nou, uh, ik zie dat je ook al een dingen ja. op Facebook aan het plaatsen nou, bent. ik was even aan het kijken, want ik, uh, ik zag een bericht van Maaike Kappel. Yeah. Die gaan, ze gaat, vanmiddag, ze gaat uh, vanmiddag om twee uur en om half vier... gaat zij samen met Michelle Hessing gaat poppenkast spelen bij het wapen voor Liam. Oké. Okay. En dan denk je van wie is Liam ook weer? Want het is dat kleine kindje en die uh, heeft, doet een strijd tegen SMA... Want hij heeft SMA type 2 en het is een spierziekte die ervoor zorgt dat ze spieren kracht verliezen. En uh, ze zijn uh, bezig om met elkaar uh, geld bij elkaar te sparen. Maar hij heeft hier 2 miljoen euro voor nodig. Oh ja. En, uh, ja die farmaceutische industrieën, die hebben ook ja. heel veel verlies geleden. Omdat ze natuurlijk aan die uh, de vaccins helemaal niks hebben verdiend. Dus dan doen ze het hiermee. Nee. Uh, nou, oh, niet allemaal. Het, is, het is wel heel ernstig. Ja, Het is hartstikke ernstig dat het zoveel geld kost om medicijn. En dan hopen we dat het aanslaat. Dat is het ook nog... Uh... Oh, dat is nog maar de vraag. Dat weet ik niet. Ik, okay. ik, ik, ik heb er geen verstand van. Maar ik vind, ik vind het wel heel veel geld. Het, het is wel mooi. Dit is broeder. Ja. Dit is om mensen bij elkaar. En later, als hij groot is, uh, dan uh, leest hij er terug. en denk je, wauw, heel zand en de rapper. Hoe voor mij? Ja, is het, ja ik, ik vraag is... me ook echt af hoeveel ze nou al hebben. Ja, goed. Dat, maar ja, dat, dat, dat, dat ze zie anders. ik niet zo gauw op de... Op de Oké, okay. Nou, het is mooi. Maar goed, hoop te doen over de farmaceutische industrie. natuurlijk. bepaalde Pfizer heeft geloof ik wel miljarden verdiend. En Janssen en al die uh, dingen die andere farm uh, farmaceutische uh, fabrikanten... die hebben het allemaal tegen onkostenvergoeding on uh, geproduceerd. Daar is nog hoop over te doen. En uh, ja goed, die zijn gewoon aan het investeren natuurlijk. Die denken dit jaar gaan we dan niks verdienen. Volgend jaar zijn jullie weer van ons. Dus ja, maar dan ja. moet er weer een nieuwe variant worden bedacht. En kijk eens wie vooraan aan staan. Omdat wij vorig jaar dat gratis hebben gemaakt. He? Dat zijn wij dus. He? En wij hebben goed geïnvesteerd gewoon. Jesse, is die je baan te kijken zo van nou. Ja, ik zit ondertussen zit het berichtje nog een beetje uit te breiden. Met uh, okay. de website waar via, via wat uh, zij kunnen. Ja, precies, wat ze nog allemaal kunnen Doneren. Uh, doneren. Goed, goed bezig in ieder geval. We hebben tijd voor een lekkere vrolijkheid. En daar kunnen we over praten. Daar hebben ze het zelf ook over. Let's talk about it. Loving your stereo. Jungle. We hebben een huisorkest en ze moeten ook elke keer als muziek maken... moet dat hele huisorkest erbij gehaald worden. Want ja, ze moeten allemaal betaald worden. Dus dan moeten ze ook iets doen voor hun voor geld natuurlijk. En nu is het zoals in dat bekende liedje. Ja? We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Ja, precies. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. En uh, goed, nou is de media natuurlijk echt bezig aan de andere kant. te Zeggen van, ja, maar is het, is het niet te snel allemaal? Gaat het allemaal niet te snel? Vroeger was het allemaal van... Jezus, wat zijn allemaal, allemaal strenge regels? Kan het niet wat losser? En nu zeggen ze allemaal zo, is het niet allemaal te snel? En dit is het onderdeel van het grote plan, dames en heren. Dit hoort er allemaal bij, gewoon. Oké. Okay. Ja, het ja, grote het plan ontvouwt zich straks. Na de zomer gaan we allemaal dood, omdat we allemaal gevaccineerd zijn. Oh. En dan ruimt het eindelijk op en dan krijgen, de aarde, krijgen we rust. Goed. Nou, dit was even de boodschap voor deze ochtend. Lekker. Ja. Het weekend is begonnen. Ik denk dat het goed uh, beweegt. Uh, goed uh, begin. Ja, ik en. heb hier een goede tip. Want ja? hier in Zandvoort is natuurlijk uh, echt veel te doen over de nieuwe parkeren. Oh ja, ja. Dit ja, is ja. geen Zandvoort nieuws, hoor. Maar nee? uh, een automobilist in West... Die heeft een opvallende manier gevonden om gratis te kunnen parkeren. Twee letters van het kenteken waren losgehaald. en konden door klittenband op een andere plek vastgeplakt worden. Nee. En tijdens het parkeren werden de letters omgedraaid. zodat een scanauto van parkeerbeheer. het echte kenteken niet zou herkennen. En de politie zegt creatief, maar zeker niet toegestaan. Nee, dat mag niet en, hoor. En de wijkagent heeft dus. ze hebben hem in de smissen gehad. Ja, ja, ja. En de wijkagent heeft de platen in beslag genomen. En volgens de politie gebeurt het vaak: dat automobilisten een manier zoeken. om parkeerboetes te ontlopen. En uh, het schijnt dus in West regelmatig te gebeuren. Hij heeft natuurlijk op verjaardagen dat lopen te verkondigen. Oh, en dan krijg je wel een boete van 150 euro. Ja. En, uh, maar goed, ik weet niet hoe lang, hoe lang je gratis geparkeerd hebt. Dan is het misschien best wel ja. een normaal bedrag. Nou ja, ik weet je, ik, zoals vandaag, weet je. Er komt natuurlijk geen hond. En dan zit je toch met het gedoe met dat parkeren, weet je wel. Maar hoe zijn en ze erachter gekomen? Heeft hij het echt rond de uh, Waarschijnlijk hebben politieagenten het ook gehoord. Als dat op verjaardag verteld wordt, van hé, hey, dat is handig. Het ja. schijnt daar dus heel veel te gebeuren. Oh, dus, uh, dus ik denk dat ze waar iedere auto... Uh, Even denken van, even voelen, weet je wel. Of, oh, uh, dus er komen niet alleen administratiekosten bij. Er komen er ook nog agentkosten bij. Voelkosten. Die, die, die precies. <laughs> Jeetje, ja. Wat, wat, wat voor kosten zijn er dan weer ja. bij gekomen? Niet alleen administratiekosten. Nee, die agent moet wel goed doen voor zijn geld. In plaats van uh, waarin die auto zit een foto's te maken. Maar ik ben er wel heel nieuwsgierig hoor. Wat, uh, uh, ja, een beetje negatief nieuwsgierig. Wat dit voor effecten gaat hebben hoor, trouwens. Voor toerisme is antwoord. Dat mensen uh, die, die gaan minder vaak nu. Want uh, ik heb kennissen die wonen in Hoofddorp. En yeah. die gaan dan gewoon s middags gaan ze even naar Zandvoort. En dan gaan ze even naar het strand. Even eten visje. Yeah. Ze komen even bij mij langs, soms, maar ook niet eens altijd. Nee. Maar uh, daardoor hebben ze al zo van: nou ja, dat gedoe, weet je wel. Dan moet ik, uh, waar moet ik mijn auto neerzetten. Dan moet ik iemand zoeken die voor mij. Bij een teken op de computer wil zetten. Ja. Weet je, je bent je, je spontaniteit kwijt. En uh, dat is gewoon heel jammer. Spontaniteit wordt niet geadviseerd. En momenten. ik zou ook zeker adviseren aan de gemeente om te zeggen: ja, 200 uur is leuk, maar maak er, uh, zorg dan dat je een paar honderd uur erbij kan kopen. als mensen, uh, als burgers als, ja. al uh, ja, meer, meer zijn. Dat je zegt: van, nou, oké, okay, je betaalt 50 euro. En dan krijg je 400 uur erbij of zo. Nou goed, ik, He? uh, ik voel hem aankopen dat er nog ja. meer van die elektrische fietsen worden verkocht straks. Ja, nou ja, dat is ook zo. Ja, en ik, nog meer gestolen, want je nog... ziet ook steeds overal op die borden van... let op, er zijn de fietsendieven actief ja. en die komen al die elektrische fietsen halen. Uh, zeker, die komen met een busje. Die betalen wel het parkeer parkeergeld en die, halen gewoon, die gaan dat geld gewoon weer terugverdienen op die manier. Helemaal ja, geen punt. Ja. Ja, en nee, spontaniteit in Zandvoort. is zijn natuurlijk ver te zoeken. Maar ja, het moet een evenwicht komen. Weet je. De, de bewoners moeten er geen last van hebben. En de toeristen moeten er toch hier naartoe komen. Momenteel uh, komen de toeristen niet. En de bewoners hebben er last van. Ja, dan nee, ja, moet zeg, het andersom. Ik zeg ook tegen bekenden van zet hem bij Ikea neer. En ga dan vanaf daar met de trein. Weet je ja. wel, dan, dan hoef je toch niet al te ver te lopen. Ja, ik, ik ben een persoon die gewoon na anderhalf uur op stand is, is hier wel klaar. Dus ik ben helemaal niet van plan om dan helemaal meer daar te parkeren met de trein en dan. Nee, je en dan, dan, ja, gewoon. Uh, het, het is toch niet eens zo duur. Hè. Het is, hier, geloof ik, 2,75 of zo. Oh ja. Het uh, parkeertarief. Dat dus is echt dat, ja. dat is ook wel weer te doen. Dat is ook wel weer. Ja, goed, even de laatste platen voor 9 uur. Yes, is dit uh, King Gizzard and the Lizard Wizard? Sorry. Dit is, echt, dit is echt op een avond, dus bedacht deze naam dat het wat meer genuttig was dan normaal. Zo, dus ik kan niet anders. Interior People. Butterfly 3000. Ik denk dat Phil Collins, die draait zich om en zegt... Oh, Phil Collins is nu niet dood. Nee, sorry. En Peter Gabriel Het is namelijk echt een beetje de moderne Peter uh, Gabriel uh, uh, Phil Collins. Ik heb het over een Genesis-style, is dit. Interior people. Ik heb het over King Gizzard en lizards. Goed, we gaan op naar het nieuws. We spreken zo in deel 2 met de geschiedenis. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Z